Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf mbo-instellingen blijven dit schooljaar deels online lesgeven. De scholen zeggen in de Volkskrant dat het laptop lesgeven niet alleen maar nadelen heeft. Zo blijft er bijvoorbeeld meer tijd over voor fysiek les in kleine groepjes. De meeste lessen worden gewoon in het echt gegeven. Maar sommige scholen vinden dat vakken als Engels en Nederlands prima online kunnen. Vandaag beginnen alle mbo's en hogescholen weer. Studenten mogen weer met z'n allen komen. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronaregels. Ook hoeft de anderhalve meter niet meer. Er is wel een maximale groepsgrootte van 75. Leden van motorbende Calo Wago staan nu voor de rechter. Ze worden verdacht van het plegen van moorden op bestelling... De motoclopclub is nu verboden, maar in het strafdossier is te lezen hoe het eraan toeging, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hoe moorden werden besteld alsof het niks is. Het geeft ook inzicht in de tarieven die daarvoor betaald werden. Gemiddeld was het zo'n 70.000 euro voor een liquidatie te verdelen onder alle deelnemers. In totaal staan 21 verdachten terecht in het proces. Weer een gouden plak op de Paralympische Spelen in Tokio. Sanne Voets won met haar paard tijdens de kuur op muziek. En dat is al de tweede gouden plak in één week tijd. Vorige week won ze ook al tijdens de eerste individuele dressuurwedstrijd. En er is weer nieuws over deze man. Tiger, I I tiger, tiger Joe Exotic, oftewel Tiger King, hij is zijn dierentuin nu echt helemaal kwijt. Hij zit in de cel omdat hij dieren mishandelde en omdat hij plannen had... om zijn aardsvijand en dierenrechtenactiviste Caroline Baskin te laten vermoorden... Bij die rechtszaak moest hij ook zijn tijgerparadijs aan haar afstaan. Zij heeft de lapgrond grond met alle kooi erop nu alweer doorverkocht. Maar wel met wat regels erbij. Het mag de komende 100 jaar geen dierentuin meer worden. En ook mogen de nieuwe eigenaren er niks doen wat met Tiger King te maken heeft. Heb ik het weer nog. De dag begint bewolkt. Maar later vandaag zie je de zon ook. In het zuidoosten kan er een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Max, super, super Max Max, Max hey. Super Max Max Super Super Max Max Max hey. Super Max Max Super Super Max Max Max hey. Super Max Max Ik mis geen race, heb schijt aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza. De gevaar rubber, hij smelt een tas.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 een held en gaat maximaal. Een bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, maar ze stilde m'nheer. Bizar! Fucking bizar. Ja, dan zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.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 ja dat was fucking bizar uh, Supermax ja dat is natuurlijk een fantastisch nummer wat allemaal iedereen in zijn hoofd krijgt uh, en dan ook niet meer uitkrijgt zeker niet tot na de Formule 1 waarin Supermax natuurlijk ook gewoon de eerste prijs in uh, ontvangst gaat nemen hier in Zandvoort uh, en we gaan nu praten met uh, dat was trouwens overigens heel belangrijk om te vermelden een nummer gemaakt door de pitstop boys daar nou wist ik wel van uh, Piet Poezen, uh, maar Piet Stopbois had ik nog niet van gehoord. En u begrijpt dat ik daar bijzonder in geïnteresseerd ben. We gaan nu verder praten met uh, Ron Brouwer van uh, Café Laurel en Hardy over activiteiten tijdens het Grand Prix weekend. Dan hebben we Ron natuurlijk op een trap zien staan met een zwart-wit geblokte vlag uh, op het nieuws. Dus uh, Ron, vertel eens meer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iedereen wordt een beetje nerveus. Het uh, begint een beetje eraan te komen nu. Hè? Nog een weekje en dan uh, is het, uh, gaat het los. Ja, Formule 1 koorts. Ja, precies. En je merkt dat wel aan iedereen. Hè? Iedereen begint een beetje uh, zenuwachtig te worden. En, uh, het is al heel moeilijk, je weet niet wat je moet verwachten. Hè? Het is de eerste keer, dus uh, het is afwachten. Ja, de eerste keer en ook nog een beetje in wat andere omstandigheden. Ook, ja. Klopt. Helaas wel, we mogen weinig uh, organiseren. Dus uh, ja, dan is het alleen nog maar uh, de mensen zo goed mogelijk helpen die komen in, de, in het dorp. Dus, uh. Ja, maar gaat er nou nog iets speciaals gebeuren in de, in de Haltestraat? Uh, mag er nog iets speciaals gebeuren? Nou... Uh, het is altijd speciaal in de Hattestraat natuurlijk. Hè? <laughs> nou, dat betekent dat we voor even kunnen niet meer aan of de is dat wel niet nodig. Het nee, want nee, sinds ook de Hadstraat de afgesloten ja. is, is het een hele gezellige straat geworden, vind ik zelf. Ja. En ik denk dat heel veel mensen er met mee eens zijn. Mooie terrassen en uh, gezellige mensen op de terrassen. Ja, het is alleen hopen dat het een beetje knap weer is. Want uh, hier word je ook niet vrolijk van deze wind en uh, regen. Dus, uh, maar uh, ja, we, we gaan er gewoon vanuit dat het uh, gezellig wordt en, uh, en leuk. En uh, ja, we mogen alleen uh, ja, weinig entertainment doen natuurlijk. Dat is, uh, dat is wel heel jammer. Ja. Want dat hadden we graag uh, willen doen natuurlijk, met podia's en dergelijke. Dus, ja. Uh, yeah. Maar je hebt uh, in, in plaats van entertainment de glue-wine voor de zekerheid maar klaargezet. Nou, dat hopen we niet hoor. <laughs> <laughs> nee, de, de, de, de Haldestraat is omgedoopt tot heineken Pittstraat, dus... Uh, er ah. zal ja, dus veel bier uh, vloeien, maar, uh, maar ook andere drankjes natuurlijk. Red Bull is ook uh, flink vertegenwoordigd dus uh, nou, dat wordt, uh, wordt gezellig. We hebben er echt veel zin in, alle collega's ook. We hebben uh, echt uh, goede, goede afspraken met elkaar gemaakt en uh, ja, top. En, en even een, uh, een vraag, hè. stel je voor, het, is, het gaat allemaal lekker en uh, Maxi scoort weer wat uh, en iedereen zit daar lekker aan de, aan, aan de Heineken en met bij Red Bulls uh, krijgen we weer volle energie. Mogen we dan ook hossend uh, door de Halterstraat? Uh, we... Nou, ja, uh, dat mag altijd natuurlijk, hossend door de Haltestraat. alleen uh, <laughs> wij kunnen er niks aan doen natuurlijk. Uh, kijk, uh, wat, ons, uh, wat ons betreft, hoor ik de horeca betreft, moet, moet iedereen gaan zitten en zo, maar dat wordt ja. heel moeilijk denk ik. Ja, maar dat, dat is wel het beleid, toch? Je moet, uh, ja, dat is het passen. officiële beleid. Maar ja. ik denk als de hele Altenstraat vol staat, ja, dat, uh, dan is het een heel moeilijk handhaven natuurlijk. Maar we gaan ons best doen daarop. Meer kunnen we niet doen, denk ik. Nee. Er is ook uh, genoeg beveiliging en dat soort dingen. Dus uh, het is allemaal goed geregeld. Ja, en de Altenstraat ziet er al, want ik ben uh, gisteravond niet doorheen gelopen, uh, is de Haltestraat ook al helemaal uh, zwart-wit geblokt en uh, geel-blauw gevlacht. Uh, nee, het is uh, zwart-wit geblokken in uh, oranje, hè? voor de... Voor de uh, ja. Uh, ja, voor de, voor de Max-fans natuurlijk. Hè? Dus, uh, nee, dat, uh, dat ziet er heel gezellig uit. De, de, de vlag hangen en iedereen is versierd. Dus uh, alle, alle winkels en, uh, en cafés en restaurants hebben een mooie bestekering op de ramen gekregen. Dus, uh, nee, het ziet er goed uit. Ja? Ziet het ziet er goed uit, ja. Het is dus, dus echt een hele eenheid in, in de Haltestraat van... De... Ja, een Grand Prix-straat geworden. Ja, dat is het zeker, ja. ja het is echt sfeer, uh, sfeervol en uh, ja, het wordt alleen maar sfeervoller als al die mensen er straks staan natuurlijk, hè. Ja, en dan dus, kan je verklappen of er misschien toch nog niet ergens een heel klein artiestje toevallig uh, rondwandelend of zingend of iets geks doet. Uh, nee, nee, dat, uh, dat, is niet, uh, <tus> dat is niet de bedoeling. Dat mag allemaal niet, dus... Uh... En er wordt heel erg streng naar gekeken. Want het is een groot wereldsevenement. Dus uh, we zitten in, uh, op een groot glas natuurlijk. Dus, uh, er wordt goed naar ons gekeken. Dus uh, ja, We proberen wel wat uh, muziek te, te produceren. Maar dat mag niet hard allemaal. Dus, uh, maar ja, je weet hoe het een beetje gaat. Dus uh, we, we, we zullen zien hoe het allemaal uh, lopen gaat. En uh, hoe gezellig het wordt. En, uh, ik, ik twijfel er niet aan dat het, uh, dat, het, uh, dat het niet leuk wordt in ieder geval. Oh, oké. Okay. Ja, dat snap ik. Um, en dat gaat natuurlijk ook vier dagen duren. Ja, klopt. Donderdag uh, tot en met zondag is de straat afgesloten van tien, uh, van tien uur uh, ochtends tot uh, twee uur s nachts. En uh, ja, we moeten om twaalf uur natuurlijk dicht, helaas. Ja, waarom is okay. het twee uur dicht? Ja, ik denk voor de veiligheid, want er zullen ook mensen op straat blijven staan en dergelijke en natuurlijk. Uh, ...voordat iedereen weg is en voordat alles opgeruimd is... ...dan uh, is het beter dat het nog even afgesloten is, denk ik. Ja, oh, dat is een voorzorg. Uh. Ja, dus ja, vanavond was het tot uh, één uur s'avonds. Ook heel gezellig op het raadhuisplein... ...met allerlei jongeren beneden, mijn balkon. Uh. Ja, dat, ja, ja, ja, ze moeten toch ergens naartoe, hè? Ja, ik, uh, ze, ze zeiden er wel, heb je last van meneer? Ik zei wel, nee, je bent bij één keer jong... ...dus ze genieten er een beetje van. Ja, en ze weten ook dat jij daar woont... ...dus uh, we hebben ze in, <laughs> in jou gestuurd daarover. Oh... <laughs> <laughs> het, wordt, het wordt vooral heel druk op het, uh, op het raadhuisplein. Ja. Uh, nou, um, maar uh, vertel eens verder. Uh, zijn alle andere horeca-ondernemers ook uh, uh, er helemaal klaar voor? Ja, we zijn we van de week uh, zijn we bij elkaar gekomen. Hebben we een beetje de puntjes op de i gezet. En, uh, ja, iedereen heeft er heel veel zin in. Alleen we, we, we zijn heel benieuwd uh, hoe druk het gaat worden. Het is natuurlijk ja. afwachten. De hele dorp is afgesloten. En uh, ja, hopen dat er een hoop mensen uh, vanuit het circuit uh, toch het dorp ingaan. Uh, de Sanford Beyond uh, heeft uh, het leuk aangekleed, allemaal. En, uh, en er wordt aangegeven waar alles zit. Dus ook de, de, de Heineken Pitstraat is goed aangegeven. Dus uh, ik hoop dat ze ons kunnen vinden. Dus, uh, ja, ja. En de Gasthuisplein is natuurlijk footcourt. Uh, en uh, ja, er is overal uh, wat, uh, wat te doen natuurlijk. Nou, dat is zelf, ja, dat is, dat is heel belangrijk. En ik, ik kan verklappen dat uh, ruim honderd van mijn uh, studenten, uh, want ik geef natuurlijk ook les, uh, in Zandvoort ja. komen om als uh, cityhost uh, mensen te begeleiden en te verwijzen. Ja. Uh, dus ik, ja. ik, zal, ik geef ze daar per zelf training in, omdat ik de docent ben die in Zandvoort woont. Dus ik zal ze met nadruk instrueren dat ze alle mensen uitleggen waar de, de Heineken uh, pitstopstraat is. Ja, precies. Dat, dat is een hele goede. <laughs> daar danken we je voor, uh, Roy. Ja, <laughs> de studenten bedanken met hun biertje dat ze klaar zijn. Dan komt dat nog goed. Ja, en, en een andere ja. vraag. Zijn jullie dan ook, uh, de staat is dicht, uh, maar zijn jullie dan ook zo vroeg open? Want jullie zijn toch normaal gesproken niet om tien uur open? Uh, ik weet niet of iedereen vroeg open is, maar wij zijn sowieso vanaf tien uur open. En, uh, en we kijken gewoon uh, of, of er uh, mensen zijn natuurlijk. We gaan er gewoon die vier dagen zijn, we gewoon tien uur open. En we kijken wat het okay. gaat worden. We, ja, het is de eerste keer, dus het is even afwachten. Ik neem aan dat mensen best wel willen, uh, want er zijn ook veel lunchrooms in de restaurants die je ontbijten en, uh, en lunchen serveren. Dus uh, ja, als je dat gezellige terrasje kan doen in de Altstraat, is dat niet verkeerd. Natuurlijk. Ja, dat wil ik net zeggen. En nee, maar jullie doen geen eten, toch? Jullie hebben geen keuken. Nou, we, normaal hebben wij uh, tapas, maar uh, wij doen dit weekend dat niet. Wij uh, doen wel uh, broodjebal, broodjeworst, uh, bittergarnituur, dat soort dingen. Dus uh, we zijn wel wat te snikken, zeg maar. <laughs> ja, ja, je moet toch wel dat niet op een lege wagen te Ja, bedoel maar. ik, als je drinkt moet je ook wat kunnen eten. Dat, uh... dat, is, dat is waar. Maar ja, de mensen <laughs> kunnen in de straat gewoon uh, lekker een uh, lunch nemen... en bij jou op het terras komen zitten en dan om vier uur weer aan de, aan de bitterballen. Dat is het mooiste. Of niet? Ja. ja, wat mij betreft klinkt dat uh, heel erg goed. Ja, ja. Het, het weer moet ook een beetje meezitten natuurlijk. Maar uh, ah, ja, en anders kruipen we gewoon naar binnen. En dan uh, maken we daar gezellig. tuurlijk Grotere uh, Paraplus kunnen we ook nog meenemen als het maar niet te koud is. <laughs> ja, precies. En, nou, dat is ook zo. En dan uh, uh, andere vragen. Personeel. Want als jullie zijn zo lang open. Vier dagen van tien tot tien. Uh, hebben jullie in de Haltestraat uh, geen last van een personeelstekort in de horeca? Uh, nou, wat, wat, wat ons betreft, uh, niet. We hebben een vaste team, uh, dus uh, en da daar werken we gewoon. We, we gewoon wat extra uren, natuurlijk. Ja. En, en, en dat doen we graag op zo'n weekend, want het is toch een speciaal weekend. Ik heb eigenlijk uh, niemand van mijn collega's gehoord die, uh, die wat problemen hadden. Maar het zou best kunnen. Dus ja. Uh, uh, yeah. Maar ik denk dat een hele hoop mensen best wel uh, personeel kunnen krijgen, omdat die willen graag met de Formule 1 werken. Hè? Dat vinden ze <lacht> toch wel interessant en leuk. Dus. Uh, ja. Dus ik, ik denk dat het wel lukken gaat. Maar goed, we weten het niet. We weten ook niet hoe druk het precies wordt. Misschien heb ik ook wel personeeltekort achteraf als ik, uh, als ik zie hoe druk het is. Maar wij, wij, ja, we wij zijn er helemaal klaar voor. Dus, uh... Nou, dat was in ieder geval een ontzettend leuk weekend. Uh, uh, en we zijn uh, heel benieuwd uh, hoe dat gaat verlopen. Ja, zeker. En, <laughs> wij ook. En dan komen we natuurlijk uh, uit het journalistiek oogpunt ook even een kijkje nemen. Dat begrijp je. Je bent van harte welkom, oh. hoor. Dankjewel, Ron. Heel veel succes met de voorbereiding en, uh, ja, en een heel mooie Formule 1. Ja, jullie ook. Iedereen een heel leuk weekend gewenst in Zandvoort. We maken er wat moois van. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, doel. Dag. En dan gaan we nu luisteren naar Howard Jones met Live in One Day. Morgen, als het goed is, heb ik aan de telefoon uh, Rick de Haan... en we gaan praten over de Kika-run. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je in de uitzending kan komen. Um, en ik heb een... Uh, ja, ten eerste, sommige luisteraars uh, weten misschien helemaal niet wat Kika is... en wat een Kika-run is. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Uh, nou, al, al jarenlang organiseren wij uh, meerdere sportevenementen voor, uh, voor Kika... dat is de Stichting voor Kinderkanker... Zeg maar geld op uh, om onderzoek te kunnen doen naar uh, ja, medicijnen en behandelingen voor, uh, voor kinderkanker. En eigenlijk doen we dat al, uh, nou, al jaren, zeg maar, uh, gedurende het hele jaar, op verschillende locaties waar mensen bij elkaar komen en dan zeg maar, uh, de sportieve uitdaging gebruiken om ook zeg maar, maatschappelijk uh, een steentje bij te dragen. Oftewel, uh, ja, mensen rennen dan vaak vijf of tien kilometer en dan vragen ze vrienden, familie en collega's om... Uh, hun erin te sponsoren en te steunen... om zo op die manier uh, geld op te halen. En dat gaat dan allemaal weer naar, uh, naar Kiket toe. Oké, okay, dat is heel erg leuk. Althans, het evenement is een leuke. Het doel is goed, uh, de aanleiding is wat minder. Ja, nee, ik denk precies dat dat, dat dat de juiste verwoording is. Hè. Aan de ene ja. kant uh, is, is het natuurlijk gewoon, ja, wel verschrikkelijk... Dat, het, uh, dat er nog steeds zoveel kinderen aan kinderkanker komen te overlijden. Dat is op dit moment nog steeds 25 procent. Een op de vier kinderen overleeft kinderkanker niet. Maar wat ja. wel gebleken is uh, over de afgelopen jaren... dat zeg maar, doordat er meer onderzoek gedaan kan worden naar kinderkanker... dat wel het genezingspercentage omhoog is gegaan. Dus um, ja, alleen wel meer motivatie om uh, nog heel veel meer geld op te halen... zodat er nog veel meer onderzoek gedaan kan worden. Dat vind ik wel heel goed. Uh, maar de, hoeveel kinderen in Nederland uh, krijgen kinderkanker? Ja, dat is... Ongeveer 500 per jaar, zeg maar, op jaarbasis. Zo, zo moet je het ongeveer zien. Dus, uh... Ja, 500 per jaar. En dan een vierde wat overlijden. dus 125 kinderen die aan kinderkanker per jaar overlijden. Ja, ja, precies dat. En er zijn vooral ook heel veel zeldzame soorten. <lacht> uh, ja, sommige deel, ja. Dus bijvoorbeeld... Uh, Sylvijn, een jongetje die heeft kanker gekregen. Ja, dat is één op de, één op de twaalf uh, kinderen heeft dat. Uh, krijgt dat, zeg maar, voor twaalf kinderen per jaar krijgen dat. Maar um, nou wat wel gebleken is, doordat ze veel onderzoek daarnaar hebben kunnen doen, dat ze dus nu dat veel sneller kunnen constateren door een spiegelreflexcamera te gebruiken en een foto te maken van de ogen, waardoor ze sneller kunnen herkennen of er een, uh, een tumor in zit. Als zeg maar, je beide ogen, uh, ogen niet rood zijn, dan uh, is dat een teken dat er iets nu niet, niet goed gaat. Nou, omdat ze op tijd erbij waren, is het in zijn geval ook uh, ja, is gelukt om hem uh, te kunnen genezen. Dus dat zijn wel concrete voorbeelden waarin je ziet van ja je kan echt helpen, ook al is het maar twaalf kinderen per jaar. Het zijn toch twaalf kinderen. Nou, dus uh, ja, het blijft gewoon heel erg belangrijk. Dat het, nou, ook naar die speciale, zeldzame vormen van kinderkanker... dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Het is eigenlijk een, uh, een verbazingwekkend uh, uh, voordelige oplossing. Een spiegelreflexkamer, een foto maken... en je hebt al een eerste uh, diagnose kunnen stellen. Ja, ja dus, dus eigenlijk is dat zeg maar, gewoon wat je bij elk, bij elk kind zou moeten doen. Als je geboren wordt, ook elke baby. Maak een foto van me, en je ziet het direct. En dat zijn... Uh, ja, dat is dan echt iets heel sims en praktisch. Natuurlijk niet altijd. Nee. Dat het, oh, maar het is wel gewoon een, een mooi voorbeeld. Uh, ja, waar je kan zeggen: van nou, kijk, dat, het levert ook echt wat op, zeg maar, door er gewoon onderzoek naar te kunnen doen. Ja, en uh, wat, wat doe je zelf bij uh, Kika? Nou, ik ben verantwoordelijk, zeg maar, voor de, ja. uh, de sportevenementen die wij dus organiseren. Dat is ja. altijd jarenlang altijd uh, de run voor Kika geweest. Uh, nou, bijvoorbeeld ook in, uh, in Alkmaar of in. Uh, ...Amsterdam, Utrecht, eigenlijk door het hele land. En nou, nu zijn we op dit moment... hebben we het afgelopen jaar hebben we natuurlijk... Euh, eigenlijk de afgelopen allemaal... ...jaar hebben we natuurlijk geen evenementen kunnen organiseren. Nee. Maar hebben we wel een aantal evenementen georganiseerd... ...waarbij mensen vanuit huis konden meedoen. En nou ja, dat is eigenlijk nu... Uh, ...nu zijn we eindelijk zover... ...dat er weer in ieder geval op locatie ook meegedaan kan worden. Uh, dus op 26 september... ...is het mogelijk om dan uh, op locatie mee te rennen... Uh, ...5 of 10 kilometer in Utrecht... ...in het Maximapark... Um, ja, helaas nog steeds natuurlijk wel met uh, beperkingen, dus max uh, 750 mensen. Maar we zijn al lang bij dat er in ieder geval weer ja, iets georganiseerd kan worden waarbij mensen bij elkaar kunnen komen en ja, eigenlijk een uh, fantastische dag beleven uh, ja, samen met Kika. Um, en daarnaast kunnen mensen ook vanuit huis nog steeds meedoen, omdat we maar één locatie kunnen aanbieden. Dus uh, mensen kunnen ook vanuit huis gaan wandelen, gaan fietsen of gaan, uh, of gaan hardlopen. Maakt niet zoveel uit als je maar in beweging komt en dus ook. Uh, ja, ...geld ophaalt uh, uh, voor Kika. Ja, je moet hier in beweging komen. Want je moet je dus ook jezelf wel promoten... ...want anders dan, uh, krijg je geen sponsors. Ja. ja, dat is het dus. Hoe het ja. werkt, zeg maar. Kijk, als je vanuit huis meedoet... ...dan is de inschrijving gratis. En op locatie betaal je wel inschrijfgeld. krijg je dan ook onder andere... een medaille voor. Um, maar dan vervolgens, nadat je hebt ingeschreven... ...heb je een eigen persoonlijke sponsorpagina... ons op de website. Dan kan je dan even een fotootje uploaden... ...en een uh, ja, stukje tekst toevoegen... Met waarom jij meedoet en uh, ja, waarom het zo belangrijk vindt dat hier onderzoek naar gedaan wordt. En, uh, nou ja, dan vervolgens, kan je vanaf nou, daar, kan je heel makkelijk sponsorverzoeken delen. via WhatsApp of via social media of via de mail. met uh, vrienden, familie en collega's. Uh. En vragen van, joh, uh, nou, ik ga me inzetten op het sportieve vlak. Wil jij me daarin steunen en daarin uh, sponsoren? En ja, uh, dat. Yeah, the... Dat is heel erg mooi om te doen. Het is in, in Utrecht, dus uh, met de trein naar Utrecht toe en dan uh, in het uh, Maxima Park Run uh, voor Kika. Um, maar wanneer komt er weer een Kika Run in Zandvoort? Zit er een ja. kans in? Ja, ja. Kijk, dat is de, de, de, de grote vraag <laughs> uh, Voorlopig is het nog gewoon helaas uh, is het nog niet mogelijk om heel veel uh, evenementen te organiseren met name elkaar vergunningen. Nou, jullie hebben zelf volgende week een aardig event, volgens mij. Uh, ja, dat soort, wou ik net uh, zeggen. Dus, dus er zijn 75.000 mensen op het circuit kunnen ook op het strand met de open lucht en de Friese zeewind. Uh, ja. ja, dus uh, nou, in ieder geval wel heel erg mooi dat dat uh, allemaal weer mogelijk is en dat er steeds meer dingen weer, uh, weer kunnen. Dus voor, voor volgend jaar, hopelijk, is het wel weer mogelijk om um, ja, meer evenementen te gaan organiseren. Daar gaan we wel vanuit en daar hopen we wel op. Uh, we hebben bij het vooral een beetje afwachten. Zo ja, dus is dat eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar gegaan. Steeds hadden we de hoop dat dingen konden doorgaan. Maar ja, dat moest dan helaas toch weer uitgesteld worden. Dus uh, we bekijken nu gewoon van moment tot moment. En we zijn in ieder geval al lang blij dat er in ieder geval iets mogelijk is. Ah. En uh, dat mensen op 26 september met z'n allen weer uh, in beweging kunnen gaan komen. Ja, maar dan blijf ik toch even terugkomen op Zandvoort. Uh, er mag natuurlijk nu inderdaad niet zoveel. Maar zodra het weer kan, uh, staan we dan wel weer op de kalender voor Kika. Ja, zeker. Ja, nee. wat dat betreft, we zijn, uh, je, je ziet ook wel dat het echt wel een, een trouwe, trouwe mensen zijn die uh, zich inzetten verkieken. Dat die altijd al jarenlang vaak inzetten. Ook veel vrijwilligers die gelijk zeggen, zodra er weer wat uh, is en we weer wat gaan organiseren, dan, uh, ja, dan willen we graag weer helpen. Dus hopelijk kunnen we dat inderdaad volgens mij ook weer uh, in Zandvoort gaan doen. Dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Als het uh, is in, uh, in Zandvoort, is dat dan meestal in het voorjaar, de winter, de najaar? Ja, dat, dat ligt echt aan de. Uh, dat verschilt elke. Uh, oh, dat is we proberen, je, Ja, We proberen natuurlijk wel wat, op een gegeven moment wat meer vaste momenten in te krijgen. Maar ja, je hebt vaak ook met vergunningen en andere evenementen waarin gemeentes. Ja. Die, uh, maar ja, ja, kijk maar naar de Grand Prix zelf natuurlijk. Die uh, eigenlijk ook in het voorjaar zou zijn. Uiteindelijk natuurlijk nu het najaar is. Um, dus ja, je bent wel. Dus dat weet ik. Dus daar kan ik nog niks concreets over zeggen. Ja. ja. En is de Kika een grote organisatie? Uh, nou, er zijn vooral heel veel, veel vrijwilligers die ervoor werken, dus ja. ja. Uh, en, en je moet natuurlijk zien, je hebt zeg maar behalve, ik zit meer bij de sportevenementen zelf. Uh, maar we hebben ook heel veel andere acties collecteren. Uh, nou, noem maar op, er is nu ook een, uh, een tv-campagne die je voorbij hebt zien komen. Uh, bij actie van Kieken, waar we mensen bijvoorbeeld ook taarten kunnen bakken. En uh, nou, wat, wat dan ook, zeg maar, om geld op te halen. Ja. En... Um, ja, dus de, de, ja, de, het is. Het ja. zijn niet alleen maar sportieve evenementen. Ook mensen die in sport nee, nee, houden kunnen ook bijdragen op een andere manier. Ja, ja denk ik sport werkt wel heel erg goed. Zeg ik altijd, nou, zit ja, jouw gezonde lichaam in uh, hè, voor, die, voor die zieke kinderen? Ja. Uh, een gezond kind heeft wel honderd wensen, maar een ziek kind heeft er maar één. Uh, en dat zie je dat mensen dat ook wel gewoon mooi vinden om dat te kunnen combineren, dat uh, maatschappelijk en het sportieve. En bijvoorbeeld dat er ook heel veel bedrijfsteams zijn die zeggen van, nou weet je, uh, nou, het is nu uh, eindelijk, uh, we hebben de zomer uh, weer gehad. En veel mensen thuis we thuis zijn, misschien een mooi moment om weer uh, een beetje aan de teambuilding te werken met elkaar en uh, als, team, uh, als bedrijfsteam mee te gaan doen. Dus ja, daar hopen we een beetje op van uh, dat mensen gewoon wel weer ook uh, een beetje aan toe zijn om weer uh, ja, dingen met elkaar te gaan doen. En hopelijk kan dat ook steeds meer. Ja. En dan daarnaast, uh, ja, op die manier is geld op te gaan halen. Hoe kunnen mensen zich uh, um, opgeven om uh, mee te doen en sponsors te vinden? Ja, je gaat dus naar uh, www.nederlandbeweegtvoorkika.nl En daar kan je dus uh, dan kiezen zeg maar, of je dan vanuit Huis mee wil gaan doen. En dat kan uh, dus zeg maar. Je mag gewoon wandelen, je mag fietsen, je mag uh, hardlopen, mag je ook zelf de afstand bepalen. We hebben daar een leuke app voor e-roots. Uh, waarbij kan je aangeven in die app van nou hoeveel kilometer wil je nou gaan nou, wandelen of. Uh, hardlopen of fietsen. Um, en dan geeft je bijvoorbeeld... ...en dan geeft hij direct, zeg maar... ...nou, zoals je zegt... ...nou, ik wil tien kilometer... ...en dan krijg je twee opties... ...vanuit bij jou in de buurt, zeg maar... ...van nou, hoe je dan die 10 kilometer... ...zou kunnen voltooien. En um, je kan dus ook meedoen op locatie... ...nog in Utrecht. Uh, ja, een uurtje rijden, denk ik, vanaf uh, Zandvoort. Uh, en dan uh, kan je dus daar, zeg maar... ...op 26 september... ...bijvoorbeeld met je bedrijf... team met je vrienden, familie, collega's... ...en dan daar is het echt uh, alleen hardlopen. Um, en dan kan je dan vijf of tien kilometer kan je daar zeg maar, gaan hardlopen. Maar daar kan je toch ook gewoon als individu aan meedoen. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, nee, ja, absoluut. Nee, dus je ja. ziet zeg maar dat er veel mensen in individueel, individu zich ook inschrijven, maar ook wel veel, dat er ook wel weer veel teams, uh, ja, juist weer een beetje dat teamgevoel, die samenhorigheid uh, gemist hebben om dingen samen te kunnen doen. Dus ja, maar je kan zowel als individu als uh, als, als team meedoen. Oké, okay, dan nog één keer de, de website. Dat was voor Kika.nl Nou, dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat de 26 september heel veel mensen in Utrecht uh, meedoen. En dat er heel veel mensen vanuit huis meedoen met wandelen, fietsen en lopen. Um, en uh, uh, een hele fijne weekend nog. Ja, dankjewel. Dank voor de aandacht Een uh, fijne uitzending nog. Dankjewel. Okay. En dan gaan we nu luisteren naar DNC met Cake by the Ocean. We'll mm be -hmm.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 Damn. I live in danger. Het was weer een heel erg mooi nummer. Cake by the Ocean van DNC. Uh, aan tafel zit nu in de studio live aanwezig Martijn Hendricks... Uh, van de VVD in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, we hebben natuurlijk uh, uh, heel veel uh, over jou kunnen lezen. Er is een uh, groot interview in de krant verschenen. Um, het onderwerp is... wat zijn de plannen van Martijn Hendricks bij de VVD? Uh, en misschien ook los van de VVD. Ja, dat is een vrij breed onderwerp. Nee, kijk, het ja. komende uh, half jaar zit ik gewoon nog voor de VVD als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Dus uh, gaan we uh, gewoon volle bak uh, aan de slag. En inderdaad, na maart uh, kom ik niet terug op de kandidatenlijst uh, van de VVD. Dus ga ik uh, op zoek naar een ander hobby. Een ander hobby. <laughs> um, je hebt wel heel erg veel veel tijd over als je uh, uh, stopt met de politieke zandvoort. Nou, gedeeltelijk. Ik heb uh, een tijdje terug een huis gekocht dat echt een kluswoning is. Dus ik ben uh, vooral ook heel veel... Ik, ik heb daarom ook dit klofje aan. Je het ziet het niet, het is via de radio. Uh, maar ik heb daar wel mijn, mijn klusklofje aan. Ik ben uh, voor het weekend lekker aan het klussen. Dus wat, wat extra uren vrij in de week uh, kan geen kwaad. En ik kreeg ook wat hoor. Ja, waar de ene door dicht gaat, gaat de andere wel weer open. Ik, uh, ik denk dat ik wel weer genoeg te doen krijg zonder dat ik me hoef te vervelen. Ja. Ook na de politiek. En uh, even een vraag. Hè? Want niet alle luisteraars hebben natuurlijk de krant uh, helemaal doorgespit. Um, waarom stop je uh, er nu mee? Nou, ik, um, ik zit nu acht jaar in de gemeenteraad. Daarvoor was ik vier jaar uh, commissielid. Um, en ik had ook echt best wel zin om daar nog vier jaar mee door te gaan. Uh, ik had me ook kandidaat gesteld als lijsttrekker uh, van de VVD. Uh, gelukkig natuurlijk heel eervol heeft ook het bestuur dat, uh, dat gesteund. en mijn vorige dagen aan de leden. Maar de leden hebben een andere lijsttrekker gekozen. En een lijsttrekker die ook had gezegd... ik wil een andere koers uh, varen met de VVD... Uh, ik heb een goed gesprek met hem uh, gehad. Om ook een beetje duidelijk te krijgen... Van wat houdt die andere koers nou in? Is dat nou een, puur inhoudelijk? Dat zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen... waar hij uh, wat anders naar kijkt. Uh, maar vooral ook een verschil in stijl... en in hoe gaan we politiek dingen bereiken. En ik merk dat dat wel heel erg ver afstaat als uh, waar ik me de afgelopen twaalf jaar... en waar de VVD zich in elk geval de twaalf jaar... dat ik mede uh, doe, uh, ja. voor inzet. En dan zou ik daar in de fractie uh, komen zitten... als een soort... Ja, om intern tegengas uh, te geven... Uh, en dan ben ik de veroorzaker van allerlei ruzie en gedoe. En uh, volgens mij is dat niet in het belang van de VVD... en dus ook niet in het belang uh, van Zandvoort. De leden van de VVD willen blijkbaar deze kant op. Uh, daar pas ik niet bij. Uh, en uiteindelijk is niemand groter dan de partij. De VVD gaat voor. Ja. Dus ik zet die stap uh, terug. Maar is het iets zo, de VVD is een brede volkspartij... Uh, dat het ook wel goed is als er uh, geluiden van verschillende kanten... Uh, oh, zeker. Staan. Ik blijf ook gewoon uh, lid van de VVD. Uh, ik, ik zal geen ledenvergadering overstaan... zoals ik dat uh, sinds ik lid ben al niet uh, heb gedaan... Ik zal ook echt wel een kritisch geluid laten horen, ook intern. Uh, als ik het ergens niet mee eens ben, ik zal dingen blijven roepen als ik het er wel mee eens ben. Dus blijf gewoon lekker betrokken. Zo kennen we jou. En zo ken je me denk ik ook ja. wel. Uh, dus dat verandert niet. Uh, maar ik denk niet dat het goed is als je binnen de fractie zodanig uh, verschillen hebt... dat je uh, als ruziepartij door het leven gaat. Ja. Nou was jij natuurlijk uh, zelf uh, uh, het jongste raadslid. Uh, ik ben al twaalf jaar uh, uh, in de VVD actief uh, in, de, in de politiek ja. hier in Zandvoort. Althans in de raad zelfs. Um, dan gaat met jou ook wel, um, want er is vriend en vijand het over eens... heel veel kennis weg. Want je bent ook wel eigenlijk een, een echte dossiervreter. Iemand die zich vastbijt ja. in stukken, doorneemt en uh, beslagen in ijs komt. Uh, daar, is, daar is iedereen het over eens. Of ja, die nou in standpunt ja. delen of niet. Maar dat is, iedereen zijn, is ja. daar wel over eens. Uh, denk je niet dat het een gemis is uh, ja. voor de politiek? Dat denk ik wel. Dat Althans, in mijn onbescheiden bui, Ja, dat ja. denk ik wel. Uh, maar een gemis is altijd weer op te vangen... Uh, en wat ik net zei, ik zal me op elke ledenvergadering gewoon laten horen. Um, en ik ben altijd bereid om gevraagd of ongevraagd advies te geven en mee te denken. Um, maar dat zal even niet in een actieve rol uh, zijn. Ik, ik hoor een soort rol van een orakel van Zandvoort <laughs> ja. uh, Niet het vragen om te vragen. Nou, ik, ik heb bij een algemene beschouwing van Hans Wiegel geciteerd. Dus uh, misschien weet, is dat ja. wel een leuke rol. Ja, ja ik, ik heb het boek ook gelezen, <laughs> de biografie. Dus ik denk ineens, hé, hey, een interessante rol. Ja. Maar... Um, en ook nu, ben, ik ben 31, hè, dus uh, ik, ben nog lang ja. niet, uh, ik zit nog lang niet achter de graniums. Uh, dus ook als oud-politicus zal ik, uh, wie weet blijf ik niet altijd oud-politicus. Dat uh, nee, denk ik, ik niet. Ik kan me niet voorstellen, uh, met jouw ervaring en dingen die je achter de rug hebt, dat je nu zegt, ik hang de politiek aan de wil. Dat je nee. een pauze neemt voor vier jaar in het raadswerk, dat is wat anders. Ja. wie weet. Ja, zeg ja. nooit nooit. Uh, kan altijd nog. Ja, en daar is ook nog de provinciale politiek en de landelijke politiek. Wie weet, ja. En dat heb je ambitie. Nou, ik, uh, ik moet zeggen, ik die, die de afgelopen twaalf jaar is die politiek... wel echt een, een constant onderdeel van mijn leven geweest. Eigenlijk Dat je uh, de site in de gaten houdt. En uh, kijk, er zijn er weer stukken gestuurd en lezen en rondbellen... om te vragen hoe iets echt zit of je wordt aangesproken op straat. Dat is echt altijd een ding uh, geweest. Dus het zal wel even afkicken worden, denk ik, om dat helemaal uh, los te laten. En dat hoeft ook niet, want ik, uh, ik blijf uh, geïnteresseerd in de politiek. Ja, en vind je het niet soms ook misschien wel fijn... om af en toe even de waan van de dag los te kunnen laten. Want als je in de politiek zit... Uh, ik merk het als schrijf je van... ineens dat ik een column. Dus ik hoef maar één ja. woord verkeerd te spellen... en ik krijg uh, een berg dingen over je heen. En je denkt van... jonge, jonge... Uh, kunnen we ook even afstand nemen van dingen? Ja, wie weet. Ik, uh, <laughs> ik weet dat van mezelf niet. Ik ben te afgelang bezig met die maan van de dag. Ja. En uh, de, eigenlijk bevalt me dat ook wel nog steeds. En, uh, ik merkte ook... ik heb afgelopen zomer natuurlijk best wel goed uh, nagedacht... van wat wil ik nou? En ik merkte wel... ik had al wel eerder met mijn hoofd bedacht... van het is verstandig als ik niet meer terugkom... Maar dat duurde dan nog even... dat ik ook gevoelsmatig dacht van... dat het ook goed voelde als, als, als keuze. Ja. En daar ben ik ook pas nu naar buiten gekomen. Ermee. En wat doet Martijn in het dagelijks leven? Voor de luisteraars die het nog niet weten. Ik werk nu bij de gemeente Heemsteden ja. Als uh, interne controle eigenlijk. Ja, controller, interne controle. Dus beetje in de bedrijfsprocessen met name de, de financiële kant. Um, ik ga van baan wisselen. Dus ik ga bij een adviesbureau uh, werken. En weer bij verschillende gemeentes uh, op adviesbasis uh, Ja dus je blijft ook dicht aan de bestuurlijke campus. ik blijf altijd ja dat heb ik ook altijd wel gedaan want ook voordat ja. ik bij MCD werkte werkte ik ook bij een advies, of bij een interim adviesbureau en dat heb ik eigenlijk altijd ook wel leuk gevonden ja dus, dus de komende tijd kan ik me gewoon lekker op, een, op mijn baan richten... en op mijn huis en uh, wat er daarna weer uh, komt, dat, uh, dat zie ik wel. Ja, nou, ik, ik ga gewoon lekker speculeren. Dat doen ze graag uh, bij, de, bij, bij de pers. Uh, hè? Een goede wethouder van financiën of zo. Dus, uh, te, ja, dan, dan de, ga de, ik allemaal van die ontwijkende antwoorden geven... die dan bij dit soort speculaties horen. Dat ik uh, nooit op de zaken vooruit loop... en dat ik uh, wel zie wat er op mijn pad komt. Hm, nee, geen scoop uh, <laughs> vandaag voor elkaar gekregen. Uh, je blijft dus in Zandvoort natuurlijk wonen. Uiteraard, oh, dat, ja. dat, dat zeker, want ja. je hebt net een nieuw huis... Ja. En uh, over zes maanden stop je pas. Uh, en het is een kluswoning. Dus het is wel een kluswoning van een heel groot project. Als je zegt, dan ga ik daar heel veel tijd aan steken. Ja, kijk, we laten eigenlijk de, de buitenmuren staan. En binnen gaat eigenlijk alles wel, uh, wel opnieuw. Dus dat is wel wow. echt... Uh, het, moet, het moet echt bij de tijd worden gebracht. En, uh, ja. en het is ook wel leuk dat je dan meteen kunt bedenken... van nou, ik wil deze kamer hier en nou toch maar hier een muur. En we zijn nou uh, vandaag de, de trap aan het verplaatsen. Die stond in de woonkamer. Dat, vond ik, dat vonden we geen handige plek voor een trap. Dus die gaat ergens anders naartoe. Uh, echt wel op dat soort grote, grote dingen. Dus dat is leuk, leuk bezig. Ja. Uh, het zijn ook allemaal dingen die je zelf kan. Ja, vooral met hulp van mijn vader en met uh, kennis en uh, ja. Maar we doen een hoop zelf. Het is in ieder geval een, on een, ja. ja, een onverwachte talent, wat ik niet direct achter je gezocht had. Nou, ook wel goed had. om dat zo eens een keer te zeggen. Ja, ja toch? Nee, lijkt me heel erg leuk. Uh, je blijft dus als een, een, een kritische VVD-lid uh, hier in, in Zandvoort. Um, Ga je dan ook uh, vraag en ongevraagd voor de voeten lopen? Of? Nee, ik denk met, met afstand nemen hoort wel bij dat ik uh, ook afstand neem. Uh, het lijkt me niet handig om continu mensen voor de voeten te lopen. Maar ik kan me ook voorstellen uh, dat mensen... Je zei net zelf, ik heb inmiddels twaalf jaar ervaring. Uh, dat mensen ook een, een bepaalde vraag hebben of we ergens over willen sparren of meedenken. En ja. ja, jullie zijn wel op speaking terms... Uh. Binnen de VVD. Ja. ja. Dus, dus uh, de nieuwe fractievoorzitter zegt... Nee, nou, ik heb ook met, ook met Sven Dommel heb ik gewoon een ja. goed gesprek gehad. En we denken gewoon over een aantal dingen anders. Hè, over nou, inhoudelijk onderwerp als de ambtelijke fusie... of het parkeerbeleid denken we anders. Ja. Dat kan. We zijn een brede partij. Over stijl denken we ook af en toe anders. Over uh, wanneer je op je strepen gaat staan... en wanneer je uh, altijd maar in gesprek uh, moet blijven. Dat, dat ja. kan ook. In, ook in een partij kun je verschillend denken over inhoud... maar ook over hoe, hoe bereiken we nou die dingen. Uh, maar Sven is gewoon een aardige, aardige jongen. en uh, Gewoon een goed gesprek ja. ja, Dus gelukkig kan hij wel uh, bouwen op jouw dossierkennis. En zeggen, ik heb eventjes iemand nodig om mee te sparren over een bepaald onderwerp. Mag die wel... Uiteraard. En we hadden met de VVD ook uh, <coughs> afgelopen donderdag een eerste bijeenkomst... om het verkiezingsprogramma te schrijven. Daar was ik gewoon aan bezig en heb ik gewoon lekker meegedacht. En uh, een hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, dus dat betekent dat uh, Martijn niet verloren is voor uh, Zandvoort... en zijn kennis en expertise voor de Zandvoort en de VVD ook gewoon beschikbaar Zeker. blijft. Ja, maar dat is... Vast een hele geruststelling voor heel veel, uh, heel veel mensen. Nou, dat is mooi. Um, volgens mij gaan we even luisteren naar een, een interval met uh, uh, heerlijke muziek. Um, want we hebben wat extra tijd. En dat is het nummer van Steely Dan. Do It Again. Dat was uh, Steady Dan met Do It Again. En dat was een heel passend iets. Want we hebben net gehoord dat Martijn Hendricks niet uitsluit... dat hij ooit weer eens wat gaat actief doen in de politiek. Dus uh, vandaar de, dit nummer. Uh, Martijn, je hebt uh, straks een boel tijd vrij. Uh, nog zes maanden te gaan. Um, en je hebt ook nog andere dingen naast je huis. Je zit natuurlijk ook nog in de scouting. Ik ben bij scouting altijd als begeleider uh, actief geweest... Uh. Ja. Misschien kan ik daar meer in gaan doen als ik ergens een bestuurslidmaatschap of zo. Uh, ja, ik moet het allemaal gewoon lekker zien. Ik heb nu net uh, deze zomer uh, wel echt gebruikt om na te denken over wat ik nou wil. Um, ik heb ook wel de ervaring dat als je meer vrije tijd hebt... dat je ook wel zichzelf wel uh, vult elke keer uh, min of meer vanzelf. Uh, dus daar, ik, ik maak me daar geen zorgen over en, uh, af en toe een avondje thuis te kunnen zijn... dan zou het misschien ook niet eens heel vervelend zijn. Denk ik. Ik, ik kan me voorstellen <laughs> dat dat ook wel lekker is... na uh, ja, zo'n uh, lange tijd. Uh. Maar doe je nog uh, dingen bij de scouting op dit moment? Ja, ik ben begeleider van de Explorers. Dat zijn ja. dan de, de jeugdleden tussen... Uh, ja, 16 en 18, uh, zeg maar. Uh, toevallig is er vandaag... ik kan helaas niet dat ik ben aan het klussen... maar was ook een open dag uh, bij scouting. Dus uh, straks vanaf twee uur. Uh, toch ook even genoemd uh, nu. Ja. Um, nee, dus dat, uh, dat draait ook lekker door... En, uh, zo zie je maar weer dat je nog steeds een volle agenda hebt. Want je zit en hier en je bent aan het klussen. En dat is eigenlijk een open dag. Dus je moet je alweer ja. in drieën splitsen als je het niet op past. Als ik, als, als ik had gekund, had ik in drieën gesplitst vandaag. En dat is helaas niet, uh, niet mogelijk. Ja. Dus. En zijn er andere dingen in Zandvoort waar je betrokken bij bent... of uh, je denkt van, nou, mm, dat is iets wat mij interesse heeft? Oh, zijn we zijn meteen vast even een uh, tijdsinvulling uh, <laughs> te bedenken. <laughs> Dank je wel daarvoor. Uh, ja, misschien bij, misschien bij de radio heb ik gehoord dat we vrijwilligers nodig hebben. Ja, heel uh, erg zelfs. Uh, ja, nee, ja. precies. Ik denk dat er, er is in Zandvoort, uh, dat heb ik al gemerkt de afgelopen jaren ook... Uh, genoeg uh, vrijwilligerswerk te doen overal en overal genoeg vrijwilligers uh, nodig... Uh, en ik denk dus, ik ben gewoon in, waar ben je bij betrokken? Ik ben eigenlijk wel breed betrokken bij Zandvoort. Um, dus ik, ja, ik heb het ook met plezier 12 jaar gewoon op deze manier voor Zandvoort uh, ingezet, naar ja. mijn idee. En dat, dat zal ik ook wel blijven doen. Ik, okay. ik, ik hou gewoon van dit dorp, dus uh, ik dat is echt goed. Dat heb, ik, dat, dat heb ik ook met jou gekregen. Ik, ben, ik woon hier nog niet zo lang, ik ben hier niet geboren. Maar uh, uh, de zoete herinneringen die ik had als kind toen ik hier in Zandvoort kwam, die uh, zijn helemaal waar nu ik er inmiddels uh, alweer 9 jaar woon. Um, ik ga toch nog even iets over de politieksvraag. Ik heb uh, uh, ook uh, Karim Al-Gabali uh, vandaag uh, geïnterviewd. En daar dus hadden we het natuurlijk over uh, links en de VVD. Uh, en zonder je met naam te noemen, verwees hij wel naar het artikel. Zoals, hij zei, ja, dat links een vies woord is. <coughs> Zo wordt het gebracht. Um, en ja, ik heb jouw artikel natuurlijk ook gelezen... het interview in de, in de krant. Um, is links een vies woord voor Martijn Hendricks? Ja. ja, kijk, ik, ik ben bepaald niet van de linkerkant. Dus ik, ik bedoel het inderdaad niet heel positief als ik links zeg. En ik snap dat Karim daar anders, anders over denkt. Dat is ook wel leuk aan de politiek, denk ik, dat je daar juist met allerlei partijen vanuit verschillende belangen werkt. En onder de streep toch met elkaar eruit moet zien te komen om ja. mooie afspraken te maken. En ik heb geen hekel aan linkse mensen. Ik heb wel een hekel aan linkse uh, gedachten. En dat, uh, mag ja. het, dat mag iedereen zelf weten. Maar, maar, maar dat is wel een interessante vraag. Wat, is, wat zijn voor jou Precies, linkse want, gedachten? Precies, uh, ja, links ook weer zo'n hokje en rechts ja. ook weer. Dus het is, het is meer een breed gevoel. En als je de, natuurlijk, ik heb bestuurskunde gestudeerd... maar ook wel politicologie als vak gehad. Maar het is, het is natuurlijk altijd veel ingewikkelder in allerlei nuances. Maar ik denk, globaal associeer je links met uh, uh, socialisme... wat wordt niet hetzelfde is als sociaal... Uh, met een beetje het heel erg uh, drammerige op klimaat en, uh, en duurzaamheid. Um, met uh, uh, niet, mee, niet kijken naar wat de, hoe de wereld is... maar meer kijken naar hoe de wereld zou moeten zijn. En in die maakbare mal denken, zo, zo zou de ideale wereld eruit zien. En dan bijvoorbeeld dingen bedenken als... Uh, ja, de mensen moeten met het openbaar vervoer en met de fietsen... en niet met de auto. Ja, dat is leuk vanaf je uh, schetsboek uh, dat de wereld er zo uit zou moeten zien. En misschien wel veel mooier zou zijn uh, dan de wereld die er nu is. Maar uiteindelijk willen mensen met de auto en zul je dat toch moeten, uh, ja, uh, mogelijk moeten maken. Ja. En dat, dat, dat is denk ik wat ik associeer met links. Het meer denken in uh, hoe de wereld zou moeten zijn in plaats van hoe die is en hoe je hem een stapje beter kunt maken. En is dat ook de reden waarom je denkt dat uh, misschien, uh, op waarom mensen misschien Mark Rutte verwijten dat hij geen visie heeft. Omdat hij niet een droombeeld schetst van hier wil ik naartoe. Dat denk ik. En dat spreekt me juist ook wel aan in, in Mark Rutte. Dat hij juist een premier is die uh, niet met een bepaald ideaaltype van hè, de, uh, à la Joop den El denkt van hoe de wereld zou moeten zijn. Maar gewoon elke dag bezig is om een stapje verder te komen en ja. een stapje beter te maken. En aan mijn idee is hij daar de afgelopen paar jaar ook wel redelijk, uh, redelijk in geslaagd. Maar goed, ook dat is weer een politiek standpunt. Ja. Uh, maar dat, dat is inderdaad denk ik altijd. zo. Overigens zijn uh, veel mensen dat met je eens, want het is niet voor niets <laughs> steeds de grootste partij in Nederland. Ja. Oké, okay, dankjewel Martijn voor uh, jouw bespiegelingen. We wensen je uh, heel veel succes toe uh, de komende zes maanden gewoon in de, in de raad. Uh, en daarna uh, zijn er ongetwijfeld aanleidingen genoeg om jou hier weer te verwelkomen... om uh, weet, ja. vragen te stellen over andere onderwerpen. Of misschien uh, de rol van het orakel te vervullen. Dan ga ik nu de agenda met u doornemen, want er zijn nog een heleboel dingen te doen. Ten eerste kunt u deze uitzending terugluisteren in geknipte stukjes... maar u kunt ook terugluisteren in de uitzending van ZFM Oud-Zandvoort... waarin Jaap Koper terugblikt met Rob Petersen op de Nederlandse Formule 1-coureurs... die het Zandvoort-circuit hun best hebben gedaan. Uh, daarna is Zandvoort op zaterdag en zondag... en dat is van 2 tot 5 uur met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Zondagochtend is ZFM Jazz de vaste waarde. U kunt alles ook uh, beluisteren en vinden op www.zfmzandvoort.nl of de uh, ZFM app. En op onze Facebookpagina kunt u nog heel veel meer informatie vinden. Um, we hebben dan op de agenda nog een aantal punten staan. Er is in Pluspunt en de Blauwe Tram een valpreventiecursus op 7 september van in totaal 8 lessen. Die zijn iedere dinsdag van 1 tot 2 met een kopje koffie. <coughs> Dat kopje koffie kunt u drinken voor of na het vallen waarschijnlijk. U kunt informatie uh, vinden bij uh, Pluspunt... en u kunt ook bellen met 023 57 40 330. Um, dan is het wel of niet open zijn over je psychische klachten. Uh, hop. Dat is ook in Pluspunt op 8, 15 en 22 oktober van 1 tot 4. Open zijn over je verslaving of psychische kwetsbaarheid is niet zo makkelijk. Hoe maak je de keuze? Hoe weeg je de voor- en nadelen af? En na deze training kun je met meer vertrouwen verder. Dan is er nog een bijeenkomst. Weer griep op je leven met rap. of rap. Start op 29 oktober van 1 tot 4 en het is 8 keer een pluspunt. Zeer geschikt voor mensen die hebben ervaren hoe ernstige gebeurtenissen in je leven kunnen ontregelen. Je maakt een plan gebaseerd op wat je goed doet, op je eigen kracht. Thema's zijn bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling... hoop, verantwoordelijkheid... opkomen voor jezelf, steun geven en krijgen. Na de cursus heb je je eigen persoonlijke gereedschapskoffer... waarmee je weer meer grip op het leven hebt. Voor meer informatie kunt u ook weer kijken... op de website van Pluspunt... of op bellen met 023 57 40 330. Ik uh, wil bedanken voor de techniek Kort Draaier... die ook de muziek heeft verzorgd en de jingles. De redactie... Die in handen was van Geert van Kuik en de presentatie was door mij, Mooijdongen. Dat is het einde van ons uh, programma. We gaan nu luisteren naar Elvis Crespo met tu, Sonriza. <middels> alguen tu cara me fascina, alguen tu cara me da vida. Será tu, Sonriza? Será tu, Sonriza? en tu cara me fascina, alguen tu cara me... Sonreí, yo lo pido por favor, que esa sonrisa hermosa, esta te quiero yo. Esta sonrisa hermosa, esta Algo en tu cara me fascina, algo en tu Als